is aansprakelijk voor de schuld die is ontstaan bij de G-krant toen hij daar hoofdredacteur was. En dat betekent dat het Tweede Kamerlid niet opdraait voor het terugbetalen van ruim 200.000 euro subsidie aan het ministerie van Onderwijs. De stichting Vrienden van de G-krant had Krol voor de rechter gesleept omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor de rommelige boekhouding. Ook gebruikte Krol subsidiegeld voor privédoelen, zegt de stichting. Maar volgens de rechtbank is dat niet bewezen en is Krol dus niet aansprakelijk. Yeah. <laughs> Volgens minister Dijsselbloem van Financiën laten de economische verwachtingen... van het Centraal Planbureau zien dat Nederland de crisis achter zich laat. Het CPB verwacht voor dit jaar een groei van 2%, voor volgend jaar 2,1%. De cijfers betekenen meer economische groei, meer, meer bestedingen van consumenten... en meer investeringen door bedrijven en minder werklozen. Maar toch staat de minister nog niet te juichen, want volgens hem is nog altijd veel ellende weg te werken. Zo moet de opgelopen staatsschuld worden verkleind en zijn er nog te veel mensen werkloos in de Egyptische stad Luxor heeft een zelfmoordterrorist zich opgeblazen vlakbij een eeuwenoud tempelcomplex volgens het Britse persbureau Reuters zijn er bij vier Egyptenaren gewond geraakt onder wie politieagenten de tempel van Karnak is een van de grootste religieuze bouwwerken ter wereld in Egypte plegen fundamentalistische islamitische groeperingen geregeld aanslagen de toeristenindustrie is de afgelopen tijd vaker doelwit geweest naar IHC in Sliedrecht worden ruim duizend mensen ontslagen. En ook worden twee van de vier werven in Nederland gesloten. En wordt werk verplaatst naar het buitenland. IHC moet reorganiseren omdat er veel minder opdrachten binnenkomen uit de olie- en gasindustrie. En dat komt door de sterke daling van de olieprijs. Het weer. Zondag met af en toe wat bewolking. Het blijft droog en het is 18 graden op de Wadden. 22 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Myself, I look real smooth Look over there where? Wow. Here comes Jeannie With her new boyfriend They say the looks don't count For much, so there goes your Ja, en die vroeg zich af uh, of zij echt hem mee uitneemt. Of dat ze met hem uitgaat. Ja, dat kan, uh, dat kan een belangrijke vraag zijn natuurlijk. Als je dat zeker wil hebben. Nou, en als het dan je ex-vriendin is die met hem uitgaat. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar goed bezig over bent. Ja, dat zou ik ook zijn trouwens. Nee. Wat zeg je allemaal? Wat hij maakt er wel een heerlijk nummer over. Ja, dat wel. Maar hij maakt liever, liever een heerlijk nummer met Harding. Um, um, <lacht> <lacht> uh, dit heb ik niet gezegd. Dit, dit, dit, nee, dit kan allemaal niet. Ah. Ja, het is vreselijk. Hé, hey, uh, nog één plaatje, dan gaan we naar het recept. Yes. Eh, ik heb nog één plaatje voor je. Ja, nog één plaatje. Van de Common Lids. We don't make the wind blow. De, waar is dan de Common Minutes en uh, We Can Make The Wind Blow en uh, zoals we te doen gebruikelijk om deze tijd gaan we lekker eten. Even wachten hoor, ik ben nog niet aan de bed.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 Um, het gaat deze week om de geroosterde aardappels. Well, het, het smaakt zo heerlijk. Uh, de ingrediënten zijn 8 middelgrote aardappels. Iets kruimig en schoongeboemd. Een bekertje crème fraîche van 125 ml. Een blikje angiovisfilet in de olijfolie in 46 gram uitgelekt. 2 eetlepels zwarte olijven zonder pit uit een potje van 240 gram in plakjes. Dan de breiding. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de aardappel in een ovenschaal en pof ze op ongeveer 11 minuten op vol vermogen. 700 watt in dit geval. In de magnetron. Laat ze 4 minuten nagaren. Halveer de aardappels in de lengte en schep ze met een lepel leeg tot ongeveer een halve centimeter van de schil. Meng de aardappelkruim die je net eruit hebt geschept met de crème fraîche. Snijd de anjovis fijn en voeg samen met de olijven toe aan het kruim. Breng het de hele mengsel op smaak met wat zout en peper. Vul de uitgeholde aardappelen ermee En bak de aardappels in de oven dan ongeveer 15 minuten goudbruin. Het is heerlijk met wat salade. Het is een heel lekker gerecht voor bij de barbecue bijvoorbeeld. Eet smakelijk. Ik weet, een, ik weet in ieder geval één persoon die dit niet lekker gaat vinden. is <lacht> dus Angela? Nee, Garfield. Oh, Garfield. Oh ja, nee. Garfield houdt niet van anchovies. Nee, precies. Nee. Dat is helemaal drie keer niks. Nee, niks. Goud. Goudje... Nou, u kunt het recept dus nalezen op onze Facebookpagina www.facebook.com schuine-zandvoortluncht. En daar komt het op te staan en dan kunt u het nog eens even. Want die toet die gaat zo snel, joh. Dat kun je dan niet bereiden in, in zo'n korte tijd. Dus kunt u het allemaal nog even rustig nalezen? Kunt u het nog even rustig nalezen op onze Facebookpagina? Oké, okay, muziek. Bob Postuma heet hij officieel. En uh, dit was zijn uh, nieuwste van zijn nieuwste CD, Passaton. En dat nummer dat heette uh, dus Sweet Sunshine. Nou, als we naar buiten kijken, dan zien we dat ook. En straks in het. Uh, hoort u in het nieuws? Nog wel meer van het weer en zo. What's the world coming to? Van Van Velzen. I've never seen you shine this way. Be the time and place. If the world's coming to an end tonight, if the world's coming to an end tonight, I don't mind. Nothing that I planned came true. Better yet, I'm here with. If the world's coming to an end tonight If the world's coming to an end Holiday En uh, dat wordt lekker houden en zo. En ik heb nog een, een hele leuke. ik heb een tijdje niet meer gedraaid. Ik vind het wel een goed nummer trouwens: A Great Big World and Rockstar. There's a girl in the backyard banging on her drum. Sitting in a junk pile laughing at the sun. Singing: Ha, ah, ah, ha, ah, ha. I just wanna be your rockstar. Singing to this song Playing on the radio Knowing he's the one singing up. The line, take a ticket and get off the line. Take a ticket and get off the line. Take a ticket and get off the line. So take a ticket and get off. The line. Dan draaien nummers vaak en dan raken ze een beetje in de vergetelheid en dan um, ineens komen ze weer tegen die ja dat was een te gek nummer en dat geldt zeker voor dit a great big world uh, was dit. Uh, En uh, dit liedje, dat heet dus Rockstar, en uh, het is gewoon lekker om, uh, om naar te luisteren, heerlijke muziek. En weet je wat we gaan doen? We gaan eens even kijken of er nog nieuws is. Ja, ZFM al 25 Kijk. jaar het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Ja, ja, Alleen op ZFM. 25 jaar ZFM. ZFM. Zo, en we gaan dus naar het regionieuws met onze toet. Oh, okay, nee. nee, nee. Zit ik maar nou toch te klungelen, jongens? Ik ben helemaal aan het doen, het Nee, het is nou goed. <laughs> ben een beetje van, van slag, lijkt het wel. Ja, hoe zou dat nou komen? Ja, ik ik uh, heb geen idee. <laughs> <laughs> um, Even het laatste nieuws. Er is uh, op het moment geen treinverkeer mogelijk tussen Haarlem en Alkmaar. Er oh. rijden uh, vanmiddag uh, tijdelijk geen trein tussen uh, Haarlem en Alkmaar. Dat wordt veroorzaakt door een seinstoring bij Uitgeest... Dat heeft de NS zojuist gemeld op hun website. Er worden bussen ingezet tussen Alokmaar en Uitgeest... en houdt rekening met een kwartier tot een half uur extra reistijd. Ik, ik lekker mee. Ja, ja. fijn hè? Ja, We staan een beetje het vast als je straks naar huis wil. Ja, ja dat is voor uh, ook fijn, want die is onderweg oh, <laughs> oh, een Oh, lekker met de bus en zo. Ja, okay. uh, maar goed, ze verwachten het heel snel weer te hebben verholpen. Dus ja, dat is allemaal maar afwachten hoe langer dat duurt hè? Even kijken, gaan we verder met het haringhappen. De beroemdste badplaats van de Nederlandse kust is altijd de porf voor een knotsgek evenement. Zo staat het wereldrecord haringhappen op de agenda in zijn antwoord. De zeven visventers hier doen dan gezamenlijk een gooi naar het wereldrecord synchroon haringhappen. Immers, de badplaats heeft niet voor niets drie haringen in het wapen. Het huidige record staat op 940 happers op naam van het Friese dorp De Westreen...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 Rond middernacht reed de vrouw in de richting van Velsen toen zij door een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en in de vangrail belandde. Na de controle is de ambulance, in de ambulance is de vrouw voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de A9 in de richting van Velsen vanaf het Rotterpoldeplein enige tijd volledig gestremd voor het verkeer. Een bergingswagen heeft de beschadigde wagen weggesleept waarna de weg weer kon worden vrijgegeven.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 Afgelopen week probeerde de andere zwanenpaar de sloot... een zijtak van de Leidse vaart te bezichtigen... waar het paard huist. Maar dat mondde uit in een brutale vechtpartij... waarbij het nieuwe stijl het hazenpad koos. Het eens zo sierlijke zwanenmannetje... was veranderd in een vastberaden agressieve verdediger. Als zoiets op je afkomt, ja, dan ga je echt wel een slootje om. Bij een pand in de muziekschool ben de kinderen aan de korte zeilweg en overveen is dinsdag aan het begin van de avond een kind met zijn voet tussen de spaken van een fiets gekomen. Rond kwart over zes ging het mis en kwam de jongen met zijn voet klem te zitten. De ambulance en de politie werden gealarmeerd om hulp te verlenen. Met behulp van de hulpverleners kwam het kind al snel weer uit zijn benarde positie. De ambulancebroeders hebben het kind nagekeken en daarna met de ambulance meegenomen. Aan de hoofdstraat in Sandpoort heeft dinsdagavond even na 9 uur een brand gewoed en uh, heeft er een schuur in met een rieten dak in brand gestaan. De hoofdstraat was vanaf de A208 de enige tijd afgesloten geweest voor alle verkeer om hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen. Vanwege watertekort in de straat van de brand had de brand weer twee waterwagens ingezet en rond 11 uur werd het zijn brandmeester gegeven. Niemand raakte gewond. Een bestuurder van een bestelbusje is dinsdagavond aangehouden op de Zandvoortslaan bij Zandvoort. Hij was bij een ongeval met zijn bestelwagen tegen een lantaarnpaal gereden... en vervolgens weggegaan van de plaats van het ongeval. Ter hoogte van sushi- en grillrestaurant Izumi verloor de bestuurder de macht over het stuur... en ramde de lantaarnpaal. Omdat de man de plaats van het ongeval verliet, werd hij aangehouden op grond van de wegenverkeerswet. Het voertuig liet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 ziet dat weerbeeld er vandaag een heel stuk beter uit. De zon schijnt, het is droog en het wordt zo'n 20 graden. De avond en de komende nacht is het helder en bij een matige aan zee vrij krachtige... verder naar het zuidoost draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is het prachtig zomerweer met volop zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het oosten tot het noordoosten... En de temperatuur stijgt naar een aangename waarde van 23 tot wel 24 graden. Bij de polen en Amsterdam. En Amsterdam. De zeven wereldwonderen misschien, maar niets kan tippen naar de polen. Den Haag in Middelburg via den Bosch door naar Maastricht en Amsterdam en Amsterdam bij Arnhem in een rechte lijn als Wolle, als Koningen linksaf waar Leeuwarden ligt en Amsterdam en Amsterdam Land uit waar Is dat. En dat nummer dat heet. Uh, dit is Nederland en dit is een ak de minnek. Jawel, het regent zonnestralen. Nou zeker vandaag. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won.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 Zijn nam in de krant. Oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regendals altijd, maar het regent en het regent zone stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en strook zeer lang. Hij was een Van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh, oh lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent Zonnestralen stralen Op een bankje in het park kwam het besluit.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 Het regent zonnestralen Akda en de Munnik. U luistert nog steeds naar zijn IFM-lunch, natuurlijk. Het is uh, bijna tien voor twee. En uh, straks uh, krijgen we natuurlijk ook nog uh, de vinyljaren. jawel. En uh, voor de mensen die Facebook hebben, weten we het natuurlijk al. We gaan uh, het programma volledig in het, uh, in het uh, licht zetten. van uh, de re-release van uh, het legendarische Rolling Stones album Sticky Fingers. We gaan hem helemaal draaien, echt helemaal. Uh, ook de bonusplaat, want ik heb, die, uh, ik heb de, de, de luxe versie hier, zoals dat heet. Dat zijn uh, dus twee LP's. Je kunt ook nog een, een, een, een hele luxe box kopen met dvd's erbij. zo. Dat kost heel, heel veel geld. Maar de luxe versie op LP klinkt fantastisch. Ik heb hem thuis al een aantal keer lekker weer doorgedraaid. Keihard. Uh, dat raad ik u ook straks aan gewoon te doen. Als, het, uh, als u Stones fan bent. En van, zeker van dit album. Nou, dan moet je na tweeën die radio gewoon hard zetten. We gaan... Uh, we gaan de, de, het, het album helemaal draaien in zijn geheel. En ook natuurlijk daartussendoor de rarities. Uh, dat betekent dat ik wat betreft de Vinyl 50, de nieuwe binnenkomers, uh, laat zitten voor wat ze zijn vandaag. Doen we volgende week wel weer. En uh, wat ook leuk is... dat uh, hij komt in die vinyl 50... ook verschrikkelijk hoog binnen. Ik heb begrepen in de top 3... Nou, dat zou ook zomaar eens op nummer 1 kunnen zijn. Maar dat weet ik nog niet. Ik heb alleen voor we gezien... dat hij in ieder geval in de top 3 komt... als nieuwe LP. Sticky fingers van de Stones. Straks dus integraal helemaal in de vinyljaren. Dat u dat maar even weet. Niet waar? Nou, en... Uh, als u nog een rekening te verheffen hebt... Jammer dan. Bills van Lunch Mommy Davis. Hij zei: Lunch Money. Uh, uh, so werken, Money. Happy money. Pas bij werken, man. Man. Niet Davis, maar Lewis. En dit uh, wordt de laatste plaats van vanmiddag. Althans, wat dit programma betreft. So your hands. Dat was de titel: Clap Your Hands. Milk you and Misky. Everybody just to the beach. ...bijna door onze tijd heen. Dus ja, dat uh, ja, is jammer van deze plaat natuurlijk. Uh, zo is dat. Maar we zijn erdoor. En uh, morgen de rest... Nou, het zit een Beetje rommelig allemaal vandaag. Maar uh, ja. Nou. Stoentjes die het niet doen. En zo. Uh, <laughs> kan allemaal gebeuren. Goed. Dit was uh, CFM Plus. Morgen ben ik er weer. Om 12 uur natuurlijk. Met een nieuwe aflevering. Samen met Dolly. En uh, voor nu is het uh, tijd om over te schakelen naar vernieuw. De bladen liggen al klaar. Als je op de webcam kijkt. kunt u dat zien? Dat is al klaar liggen. Dus uh, sticky je vingers straks. Na tweeën. We besteden straks rond drie uur natuurlijk aandacht aan de vinyl. 50 top 3. De nieuwe binnenkomers laten we in verband met Sticky vingers even zitten vandaag. Terzij ik nog wat tijd over heb natuurlijk. Dat verwacht ik eigenlijk niet. Dus uh, ik zou zeggen, uh, neem even rust. Doe ik ook. Even de benen strekken. En ik ga zo verder met de vinyljaren. Tot zo. Dag.